Die die wie de laatste die van hopen. Ik kreeg die rottige giele Blom en stapte er door uit, om die te vinden. Ik die net voel, dan wie ik er uit stapt. Jou die malekke del, een dream van hoe wij en een Ierlin te geren hien. En dan zil ik die in die droom een verhaal vertellen over een vrouw die die ongelukkig wie, om te geen leefde in haar leven weer. Ze hier alles, en taklik hier ze niks. Ze wie alleen, bijna ze ik net. Ze had een eer van de leefde pruwe mocht, maar na een ze het kwiet. Doe had ze eerst bot koeld, en doe waard ze van al dat verdriet. ...zat een borst van die afschuwelijke gele bloemen bij zich. Een gele vlek midden in de drukte. Ik kon niet anders dan haar volgen. De hoofdstraat door en dan een andere straat, vol met mensen. Ze liep een verlaten zijstraat in en draaide zich om. Ik werd getroffen. En niet zozeer door haar schoonheid, want ze is mooi. Ik werd getroffen door de eenzaamheid in haar ogen. Zo'n eenzaamheid heeft niemand ooit gezien. Ze sprak me aan en zei... Vindt u mijn bloemen mooi? Nee, zei ik. Ik hou van rozen. Ze glimlachte en gooide haar bloemen in de goot. Ik raapte ze op en reikte ze haar aan. En later vertelde ze me dat ze die dag de straat was opgegaan om mij te vinden. En als dat niet gelukt was...